Nieuws van 11 uur. Dit is Maal. Als het aan de gemeenteraad van Eindhoven ligt... wordt de Friese commissaris van de koning John Joritsma... de nieuwe burgemeester van die stad. Joritsma is tijdens een raadsvergadering voorgedragen. De nieuwe burgemeester begint in september en volgt Rob van Gijzel op. Die is sinds 2008 burgemeester van Eindhoven. Eind vorig jaar maakte hij bekend dat hij opstapt. Bij de brand in een metaalbedrijf in Vlaardingen zijn drie medewerkers licht gewond geraakt. Vanmiddag ontstond vuur in twee machines. In het pand wordt gewerkt met mangaan. Die stof is niet te blussen met water. En daarom moest de brandweer poeder gebruiken. Het vuur was vanavond rond zeven uur onder controle. Het verkeer had veel last van de brand in Vlaardingen. Op de A4 en A20 stonden lange files. En ook reden tussen Rotterdam en Vlaardingen een tijdje geen treinen. Een aantal prominente VVD'ers wil bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar niet op de lijst staan. Onder wie minister Schippers, ook oud-Kamervoorzitter van Miltenburg, stopt daarmee. Van de ministers was al bekend dat Schulz, kamp en blok niet terugkeren. Defensieminister Hennis wil wel blijven. De VVD maakte in november bekend welke kandidaten in welke volgorde op de lijst komen. Vijftien vluchtelingen hebben in België vanuit een container de alarmcentrale gebeld omdat ze ademnood hadden. Ze zouden vanuit de haven van Zeebrugge naar Italië worden gesmokkeld, maar ze raakten in paniek. De dertien mannen en twee vrouwen uit Eritrea zaten in een container met melk. Zelf dachten ze dat ze naar Groot-Brittannië zouden gaan. Nog voor de reis begon kregen ze niet voldoende zuurstof binnen. Volgens de politie had de container alleen kleine luchtgaatjes. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, morgen meer bewolking, een kans op buien bij maximaal tussen 20 en 25 graden. Ook donderdag en vrijdag is het licht wisselvallig en vrij warm voor de tijd van het jaar. En dit was het. And now it was, it was The miracle of love People try to hurt you, yeah The music of my heart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 Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Liefje, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat.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 6.9. Zie